omdat ze geen zicht hebben op nieuwe woningen, dat wat dat betreft het nieuwe kabinet een behoorlijke opgave voor de boek krijgt. De woningen die wel te koop komen zijn vaak snel weg, gemiddeld binnen 23 dagen. En in acht van de tien gevallen ook nog eens voor een bedrag boven de vraagprijs. In de gevangenis van Middelburg zit iedereen in quarantaine nadat twee gevangenen positief zijn besmet. De bijna 200 gevangenen mogen tot zondag alleen hun cel uit om in kleine groepjes te luchten. Ook is bezoek tijdelijk niet welkom. In Canada mag een ongevaccineerde man zijn kind van 12 niet meer zien, heeft de rechter besloten. Pas als hij is ingeënt mag hij zijn zoon weer zien. De vader was zelf naar de rechter gestapt om zijn kind vaker te mogen zien... maar de moeder wilde daar niets van weten en vertelde aan de rechter dat ze erachter was gekomen dat haar ex niet is gevaccineerd. En dan nog even naar Lange Jaap. Dat is die vuurtoren bij Den Helder, die zo slecht is onderhouden dat hij zo'n beetje op instorten staat. Door al het nieuws zijn miniatuurversies niet aan te slepen, zegt bedenker Raymond. Ja, er zit inderdaad al een week of vier de leeftijd op, helaas. Ja, de printers gaan niet harder dan hard. We, hebben, we zijn wel van, uh, van drie printers in het begin zijn we gelijk naar de tien printers gegaan. Ja, hij is apen trots op zijn mini vuurtorentjes? Kijk, dit is leuk hè? We hebben hier een lampje ingezet. En die knippen het exact hetzelfde. Als de echte lange Jaap doet. Er zit een heel klein computertje zit erin. En die hebben we precies geprogrammeerd zoals de looping van, uh, van uh, de, de, de vuurtoren zelf. Of de echte lange Jaap nog van de ondergang kan worden gered, is nog niet duidelijk. Het weer op veel plekken hardnekkig grijs. Vanmiddag klaar het op meer plekken op. En vooral in het noorden krijg je nog wat zon. Daar kan het 8 graden worden. In de mist blijft het een graad of 4. En komende nacht en morgen opnieuw mistig. ZFM, verkeersupdate: Verkeersupdate.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 Kom eens langs de entree is gratis. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Welkom bij het Goedemorgen Zandvoort op de woensdag. Het ZFM-radioprogramma met goede muziek en nieuws uit Zandvoort en de regio. waar dit een Rolling Stones, Pim. Klopt dat? In één keer goed. Een beetje lang, hè? Maar Maya, jij bent een erkend Rolling stones deskundige, Wat word je ervan? Ja, schitterend nummer. Schitterend nummer? Je, je, wat je heel goed hoort, ook bij deze plaat... is hoe Keith Richards zijn uh, gitaar gestemd heeft. Ja, knap. En dit is nog met Mike Taylor. Die, uh, opvolger van, uh, de eerste opvolger van uh, Brian Jones. Ja. En hierna kwam uh, uh, Ron Wood. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik ben echt een deskundige. Ja. En hoe heeft hij zijn gitaar gestemd dan? Hij heeft hem... Uh, <laughs> <Ja>. Sorry <laughs> en bepaalde, Ben. Bepaalde snaren heeft hij wat lager gestemd. Waardoor, okay. da waardoor je dat, dat ontzettende blues uh, oh. geluid krijgt. Dus nou. in F. Ja, ja, ja. Ik vond het een mooi nummer. Ben, wat vond jij ervan? Uh, ik vind het een bijzonder nummer en een bijzonder goede groep. Ze stijgen uh, mijlen ver boven de kings uit. <laughs> Moeten we nog beginnen nu Ben, wat denk je? Hey, goedemorgen uh, hier, meneer Ben hier, Hierbij gesteld dat ik uh, uh, vanaf het begin van een Rolling Stones ben ja. uh, geweest In de tijd dat uh, je nog koos voor de Beatles en de Rolling Stones Ja, en ik koos toen voor de Kings Ja, uitzondering heb je altijd Ja, ik ben altijd een beetje dwars, dat klopt <laughs> Maar daar gaan we het niet over hebben We hebben zaterdag weer een programma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 die Ja, goedemorgen. Aan de telefoon hebben we Teun vastgehouden. en die is er niet meer. Nee, ik even, ja. Ja. Is iets fout. Is iets fout gegaan? Ja, la, la, la, la. Hm?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 het, het, het, het, het begon al met, met, met het, het zaagclubje. Dat was toen nog in, in, in, in. hoe heet dat daar ook? Naar die oude kerk. En, en ja, daar kom je en dan kom je mensen tegen, dan praat je. En dan ging je zonderschool. Want mijn moeder vond dat belangrijk, zonderschool. En dan was ik altijd blijfst afgelopen, was, want toen kon ik gauw door net voetballen, net eerste. Ja. Toen was ik net op tijd. Ja, want je ja, hebt heel, heel was veel was voor het, het meeuwen gedaan, hè?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 Ja, dat, uh... en, en, en, en ja, voor de rest. Ach, je rommelt maar een en heen. Je, en je steekt een heleboel dingen op. En ik stond nu open. Ik ben natuurlijk van de generatie. die uh, vanuit uh, de Blauwe Tram. Hè, dat je toen op Zandvoort, uh -huh. halfweg Amsterdam. En uh, daar leerde je van je vader al. als er een oudere mevrouw van meneer kwam, dan moest je opstaan. Ja. En anders had je thuis wel even. Mijn vader corrigeerde nooit in het openbaar.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 Ja, we hebben namelijk alle twee corona gehad. Ja. En uh, ja, mijn vrouw heeft hem zwaarder gehad dan ik. Dus ik mag alweer uh, wat doen. Ik mag alweer een uurtje weg. En, uh, en zij zei, ze kan niet. Ze kan gewoon totaal niet. Met een kwartier, twintig minuten, dan is de energie op. Ja. En dan moet ze gewoon gaan liggen. Ja. Dus uh, ja, dat is uh, vervelend, maar het is niet anders. Ja, ja het is een rotzichter.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 You plain and simple child. Ik moet zeggen, ik kijk op mijn uh, klokje, mijn mobiel, en we zijn exact op tijd half elf. Hoeveel je dat? Dat mag in de krant. Ja, dat mag zeker in de krant. Moet je horen, Peter, uh, wij hebben hier uh, aan deze desk met z'n drieën al uh, heftige discussies over het al dan niet uh, zinvol zijn van corona. Uh, althans, de maatregelen daarvoor. Maar nu is er binnen MKB Zandvoort toch een beetje onrust ontstaan. Dat begon met een aantal uh, Facebook-tweets van, uh, van een aantal winkeliers. En die willen eigenlijk uh, open, even onafhankelijk van wat er vrijdag besloten wordt. Nou, hier ligt toch een schone taak voor de ondernemersvereniging. Wat, ja, wat, do wat doen jullie met die signalen? Zeker, die uh, vangen we op. En uh, daar praten we over en die beoordelen we, zoals dat hoort, voor een bestuur van een ondernemersvereniging. ...en uh, gaan dan een standpunt betalen hoe we uh, bepalen hoe we daarmee om te gaan. En uh, Balken en Van Bruna is een van de initiatiefnemers geweest in deze. Die heeft gezegd van, uh, we gaan zaterdag gewoon open, kost wat kost. En uh, ik heb hem gebeld gisteren en ik heb gezegd tegen hem hoe wij erover denken. En uh, wij vinden als bestuur... ...dat wij daar uh, voor onszelf wel een standpunt in kunnen hebben. Maar als bestuur zijn we niet. Wij, ze, onze leden kunnen niet van ons vragen of wij ze willen steunen in, in uh, dingen die eigenlijk niet mogen. Daar zijn wij niet voor, dat doen wij niet. Wij steunen ze wel in andere dingen. En wij zeggen dus ook bijvoorbeeld, en dat is gisteren dus een brief uh, van uh, het bestuur die heb ik geschreven, uh, is er uitgegaan... Uh, naar alle leden van de OVZ. Maar die staat ook uh, op Pleio, op het ondernemersplatform... waarin wij stellen dat wij uh, geen standpunt bepalen... in het wel overgaan of niet op zaterdag aanstaande. Wat wij onze leden adviseren om in ieder geval eerst... vrijdagavond even af te wachten hoe het is. Maar uh, er is natuurlijk wel wat aan de hand... En uh, wij zijn ook niet van gisteren, wij lezen ook de krant, wij kijken naar het nieuws en zien dat buiten Zandvoort er een, misschien wel uh, 40, 50 tal gemeentes in het land zijn die zeggen tot zover en nu is het goed. En natuurlijk is het zo dat wij volop als geen ander begrip hebben voor de uh, lijkende financiële situatie zoals die zich nu voordoet. Ik zou je vertellen. Uh, uh, het is wat. Als je toch. Uh, je kleding inkoopt. voor de decembermaand. omdat dat een feestmaand is. En je zit met de magazijn vol. En nog geen week voordat de echte verkopen beginnen. Uh, word je uh, geacht dicht te gaan. En dat voor vier weken tijd. Ja. Dus uh, alle kerstkleding. Uh, uh, bekijkt maar wat je ermee doet. Dat zijn verschrikkelijke dingen. Ja, nou is dus, het wel uh, zo dat in de. In de om omliggende, uh, liggende gemeentes die aan de grens, uh, zitten. en de gemeentes die bij de Belgische grens uh, zijn... die, uh, die zijn uh, de wanhoop nabij. Want twee meter verderop wordt alles wel gedaan. En in hun winkel zien ze de omzet uh, massaal weglopen. Maar de, de burgemeester heeft in dit soort gevallen natuurlijk een hele cruciale rol. Hebben jullie al overleg gehad met, uh, met de heer Molenburg? Nee, nog niet. Dat gaan we wel doen naar aanleiding van de maatregelen zoals die vrijdag genomen gaan worden. Mocht uh, uh, deze regering, uh, tussen haakjes, aanhalingstekens, hoe zeg je het? Mocht deze regering in al zijn wijsheid wederom besluiten tot een lockdown van zeg maar uh, eind januari of misschien wel uh, langer, dan gaan wij zeker in overleg... Nee. Maar moet je dat niet eerder doen, Peter? Moet je het niet nu nee, al overleggen ja. met de gemeente voor het geval dat? Want anders ben je te laat weer. Nee, dat heeft geen zin nu, om nu te overleggen. Het gaat erom hoe de maatregelen zijn. We kunnen hier wel overleg plegen met David Molenburg. Als blijkt dat vrijdagavond alles vrijgegeven wordt... Ja. heeft het overleg als zodanig niet zoveel zin. Het heeft veel meer zin om te overleggen met uh, uh, de heer Molenburg... met onze burgemeester op het moment dat deze regering wederom besluit om te zeggen van uh, sluiten de boel weer nog steeds voor drie weken. Dan gaan we in overleg met David en dan gaan we zeggen, David, dit is een stap te ver. We begrijpen, we hebben vol begrip voor de anarchie die uh, losbreekt bij de ondernemers die nu allemaal dicht zijn. Er moet wat gebeuren. Gemeente, wat ga je daaraan doen? Wanneer is die persconferentie, dat komt, dat is... Peter, van Rutte? Dat, dat is het plan, de campagne zoals wij denken dat dat het beste is. Ja, maar wat is de, wanneer wordt de volgende persconferentie ge Is het 's avonds of 'ochtends? Nee, vrijdagavond. Vrijdag, dan, dan, dan moet je vrijdagavond gelijk eh, overleg hebben met, uh, met Heet Molenburg. Ja. Nou ja, dat zou eventueel kunnen. En ja. uh, wat de ondernemers doen voor zichzelf, dat is aan hun. Wij vinden het niet verstandig om. Uh, zaterdag altijd gaan zeggen van jongens, we gaan met z'n allen open. Nou, dat is een helder standpunt. Uh, ik weet dat andere gemeentes daar wat verder mee gaan, maar goed. Wat is goed, wat is wijsheid? Ik weet het ook niet. Maar wat wel wijs is, is om dat overleg met de, met de burgemeester vrijdag zo snel mogelijk te starten. Zodat ja. je de leden een, een, een, ja, een plan kunt aangeven. Ja, nee, dat is ook wel zo. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat uh, we hier een regering hebben die het eigenlijk ook niet weet wat ze moeten doen. Nee. En uh, inderdaad, wat is wijsheid? En als je het nieuws goed volgt en alle geleerden die erover uh, gestudeerd hebben goed volgt, krijg je een vijftal verschillende meningen. En uh, dat maakt het allemaal niet makkelijker, nee, zeker. natuurlijk. Ik heb maar... ook een mening, maar die doet er helemaal niet toe. Dus... <laughs> nee, laat, niet onverlet, laat niet onverlet dat wij natuurlijk uh, ervoor zijn om de belangen van onze leden ja. te behartigen. En wij denken dat wij dat op deze manier het Oké, doen. Nou, helder. We blijven het volgen en we zijn heel benieuwd wat er vrijdag en zaterdag gaat gebeuren. Okay. Peter, bedankt voor dit uh, actuele intermezzo. Want het, het speelt heel uh, kort, hè? het is gisteren pas naar buiten gekomen. Ja, daarom. Nee. Dus bedankt dat je even tijd wilde hebben voor ons. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt. Prettige dag. Prettige dag. Hoi. Smoking chimney tops Am I dreaming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 Um, ja, ik begrijp dat het OVZ zich daar niet, natuurlijk niet over kan uitspreken van doe dat lekker allemaal. Nee, dat maar ik denk ook. wel ja. dat de enige sympathie is uh, uh, ja. voor dit soort acties. Hey, mag ik de column van, uh, van Roy over deze week? Weet je dat de ook? De column van Roy? Ja? Ja, Roy heeft zich voorgenomen om wat vaker de column over politiek te laten gaan en dat is ook uh, deze week het geval. Okay. Dus hij heeft gisteravond ook geluisterd en daar zijn uh, een bescheiden mening over uh, gegeven. Nou, dat ga ik zeker lezen. En ik, heb, ik, heb niet, ik heb niet gehoord gisteravond. Dat is tegen mijn gewoonte in, maar goed. Oké, okay, nou ja, als je de, even op de krant wacht... dan hebben wij een, uh, ja. een, hopelijk een duidelijke samenvatting kunnen maken... en uh, een beschouwing door uh, de Roy. Oké, okay, mooi. Nou, dan ben je alleen even weg. Ja, zeker. En nou, tenslotte uh, kunnen we natuurlijk niet om de ledverlichting heen... de straatlampen die uh, worden vervangen. En waar nogal wat commotie over ontstaan is... Uh, vanwege de, de felheid van de lichtbronnen...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 Uh, locaties, uh, is het wel mogelijk om daar de kranten op te halen? Dat is Gelukkig. mooi. We moeten, ja. we moeten niet verstoken blijven, ook nog van het nieuws. Hè? Dat bedoel ik. Hey, Gilles, bedankt voor deze bijdrage en we spreken en volgende week. Hè, Electric Light Orchestra, hier is het nieuws. Ik ga het proberen, Gert, maar oh. ik geef geen garanties. Nee, Oké, okay. okay. hey, bedankt. Succes. Hoi. Hoi. I'm yeah. the sea, the bright side.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 Nou, laten we meteen maar afscheid gaan nemen, want op ja. één oh. minuut... Ja. Nou, dit, dat is keurig. We hebben nog één minuut of zo. Dankjewel. Ja, klopt. We hadden nog een agenda, maar Maya die is eigenlijk nee, niet hè. Nee, nee, nee, nee. De, de, de regels van het IVN uh, vind ik natuurlijk wel heel ja. erg leuk uh, met pot en pan in de regen buiten spelen. En blote voeten. En blote voeten gaan lopen. In de regen. En, uh, in de regen. Ja. En voor de rest uh, is alles zelf dan weer open. Nou, dan bedank ik Pim. Voor de techniek. Maya voor de medepresentatie. En mezelf ook voor de presentatie natuurlijk. En uh, tot volgende week. De zesde aflevering alweer. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende, tot volgende week. week. Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.